Tzedakah is in één mens. Tzedakah, zoals men dat normaal vertaalt met liefdadigheid, of almoezen geven. En er is een vraag, waarom is het zo so belangrijk dat de Torah steeds onderstreept het belang? Van geven aan een arme. Waarom ook Jeshua onderstreept steeds het belang van het geven aan een arme? En wat betekent dat? We herinneren ons een voorval, voorval, waarbij een jonge man naar Jeshua kwam en zei. Wat kan ik doen? om het eeuwige leven te verkrijgen. Yeshua zei, jij moet wel de mitzvot, de voorschriften van de Torah vervullen. En hij de uh, uh, welke mitzvot, welke voorschriften? En Yeshua zei, jij zal Hashem lief hebben met al je hart. Enzovoort. En een andere belangrijke basis, een andere, een andere belangrijke basis met zwaar. En die jongen antwoordde: Dat heb ik allemaal gedaan vanuit, vanaf mijn jeugd. Yeshua keek die jonge, uh, jo, die jonge Joodse man toen aan en zei tegen hem: Je moet dan nog één ding doen. Ga naar huis, verkoop al jouw bezit en geef de opbrengst aan arm. armen. Kom dan bij mij en ga mij volgen, en daardoor zal je het eeuwige leven verkrijgen. Die jonge man werd droevig, want hij had groot bezit en verliet Jezus. Hier schuilt. Geheim van geheim. Wat betekent dit? Wat zou die jonge man dan verkrijgen, door uiterlijk zijn bezit te verkopen, en aan armen te geven? Uiterlijk bij Jeshua terugkeren en hem te volgen. Zou hij die armen daardoor verzadigd maken, ze zullen het allemaal opeten en dan weer honger hebben. Wat zou die jonge man bereiken door deze, door deze materiële daad met handen en voeten? Wanneer men zo so letterlijk neemt wat Yeshua zegt, dan meent men dat het iets doen. Wanneer een mens so zoiets doet met handen en voeten. Het helpt voor geen millimeter. Wat bedoelde Yeshua dan? Ik herinner me de woorden van Ari, mijn grote leermeester, mijn leermeester in geest. Wat hij vertelde over tzedakah, wanneer de ene geeft aan de andere. Wat gebeurde dan? Ik heb het wel eens geïllustreerd in onze basiscursus toen wij die nog volgden in de Nieuwe Doelenstraat in Amsterdam, in ons leslokaal. Ik herinner me nog dat ik Kees Jan naar mij had geroepen en heb laten zien wat het betekende. Het was ergens halverwege onze basiscursus. We hebben daar een beschrijving van gemaakt, een tekening als ik me niet vergis. Wat betekent geven, zidaka als wij dat door twee lichamen gaan weergeven, symbolisch, waarbij de ene geeft aan de ander? Ari vertelt ons dat degene die geeft, dat het onderwerp geld, of het, of het doet er niet toe wat, is als licht. Genot, wat van een hogere aan een lagere wordt gegeven. Hij is de gever. En het voorwerp wat hij in zijn hand heeft, wat hij wil geven, dat is als licht, genot. En dat is de letter Jude van de, naam, van de naam Hawaii, van Hawaii. Terwijl de palm waarin hij dat voorwerp, voorwerp heeft, als het ware de bovenste letter he, van de naam van Hawaii vormt. Dat zijn de twee Jod-he, die het gevende paar is. Jod-he van de naam Hawaï. Dat behoort bij de geef. En degene die ontvangt, die strekt zijn hand naar de gever. De ontvanger zijn bovenarm vanaf de elleboog tot zijn poos. Dat is de letter Wav van de naam Hawaii. Dat zijn de ontvangende twee letters Wav Hey van de naam van de Hawaii. Want zijn palm is het de, o, de onderste letter he van de naam van Hawaii. palm heeft ook vijf vingers, ja? Zoals so de letter he. he is. Het gematria, het vijf. Dus de gever is Jud he van de naam van Hawaii. En de ontvanger is Wav he van de naam van Hawaii. Dan zien we dat de akte, handeling, mitswa voorschrift van sedaka liefdadigheid, niet volbracht kan worden door een gever zonder ontvanger. Noch door ontvanger zonder gever. Maar alleen in samenspel. Door beiden kan men de naam van Hawaii, Hawaii huldigen door de vervulling van deze mitzwa van tzedakah. Dat is in het algemeen, o, in, al, in het algemene opzicht, wanneer wij spreken van twee mensen in verschillende lichamen die deze mitzvah vervullen. Maar dat is alleen maar het zinnebeeld van wat er gebeurt in de mens zelf. Wanneer wij leren in de Kabbalah en ook in de Torah alles in een mens. Eigenlijk in de mens zelf moet het allemaal plaatsvinden wat we hier leren. Want ik, wat ik jullie vertelde, wat Ari vertelde over twee lichamen, om een beeld te geven voor een mens, om te begrijpen wat er geestelijk gebeurt in een mens zelf. En wat er binnen één mens gebeurt, is dat, dat wat wij hier leren. Er zijn drie, drie delen in een partsoef van een mens. Een mens bestaat uit, drie, uit die drie delen: het hoofd, boven lichaam, en benen, oftewel in het Hebreeuws roosh, goef en raglijn. Of roosh, goef en, en sof. Alle drie moeten deze akte, deze mitzwa van zedaka vervullen, om daardoor de naam Hawaii te hulden te verklaren en zijn kracht te verkondigen. Zijn kracht door te laten komen in het hoofd van de mens. Wat hij ons vertelt in het hoofd de chokma en bina. Die zijn de gever, Die vormen respectievelijk de letters Yud, He van de naam van Hawaii. En de daad, die is de ontvanger in het hoofd en die vormt de letter WAV heen van de naam van Hawaii. En samen door deze wisselwerking van Hochmain, Bina en Daad wordt de naam Hawaii verkondigd, let op, in het hoofd. En verkrijgt men in het hoofd deze eigenschap, volheid. Van, de eeuw, van het eeuwige leven van Hawaia, van de naam Hawaia. Want wat is Hawaia? Een afkorting van Haya uh, Howei hier, hij was, hij is en hij zal zijn. Men verkrijgt dan het eeuwige leven in het hoofd, maar dat is niet voldoende. Men moet, dat, men moet dan verder de kracht opdoen. En het verder doorsluizen naar het lichaam. Het bovenlichaam, zoals wij dat noemen. De goef van de mens. En die bestaat ook uit vier organen. Gesed en Wura. Zijn Jood van de naam van Hawaii. Die zijn de gevers. En tuveret bestaat uit twee. Rechts en links. In de middelste lijn leren wij hier van de zoger. En die is Waf Hei van de naam van Hawaii. En zo, so alle drie Hagat, Heset, Gura, Feret verkregen dan de naam Hawaii. Jud Wafkei, Waf Kei. Jud Waf hei. Waf ja. normaal spreek ik het zo so, uiterlijk. En de eigenschap van Hawaï, zijn eeuwige. leven. Ah ja, hoe wij hier, hij was, Hij is en Hij zal zijn. Maar ook dat, maar ook dat is nog niet genoeg. Men moet verder kracht opdoen. De naam Hawaii moet ook doorgetrokken worden, weer via de middelste lijn naar de benen. Het derde, onderste deel van de parts van de mens. En ook dat bestaat uit vier organen, netzig en hoed zijn de gevers en in dat onderste deel van de parzoon van de mens. En die zijn de letters juid he van de naam van Hawaii, terwijl Jesod en het kroontje van Jesod respectievelijk mannelijk en vrouwelijk zijn en die zijn waf he van de naam van Hawaii. Op deze manier komt Hawaii ook in het onderste deel van de parzu van de mens. En ook hier, tot de voeten van de mens, komt dan Hawaii. En ook hier, in het onderste deel van de mens, wordt de naam van Hawaii verkondigd en waargenomen. Het eeuwige leven komt ook hier. Dat is het aspect Sidaka, almoze geven. Liefdadigheid. De mensheid begrijpt niet wat dit allemaal betekent en waarom er zo'n sterke nadruk wordt gelegd in de heilige boeken op het belang van het geven. Wij zien hier dat één gever, één ontvanger, alleen door het samenspel van die twee kan men de naam van Hawaii aantrekken, en het eeuwig leven tot stand brengt, maar dat is allemaal in de mens zelf. Als je van buiten geeft aan iemand, welke kavana heeft die ander, welke intentie heeft die ander, de ander begrijpt niet wat je doet, als je naar buiten zo'n, handeling doet van tzedakah, moet jij deze kavana betrachten. Eigenlijk doe jij het als het ware ook voor hem. Je moet beide aspecten dan zien te verwezenlijken, ook de ontvanger. Als je iemand iets geeft, dat je ook de functie van ontvanger begrijpt, als het ware meeneemt om de naam van Hawaia te verkondigen, ook in de akte van het vervullen van deze voorschrift van Tzedakah in twee lichaam. De geestelijke handeling waarop de Torah en uiteraard Yeshua mikt, is de geestelijke handeling die de mens doet, door het vervullen van dit voorschrift van CDK.